Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet heeft met 13 land- en tuinbouworganisaties... een akkoord bereikt over de aanpak van de problemen door stikstof. Bronnen bevestigen een bericht erover van Nieuwe Oogst... het blad van boerenorganisatie LTO. De belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden... hun bedrijf van de overheid te verkopen en te stoppen. Ook komt er geen algemene krimp van de landbouwsector.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 Een groep bouwers voert morgen in het hele land actie tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet. De stichting Bouw in Verzet heeft bouwvakkers en boeren opgeroepen om zich morgen vroeg op zeven plaatsen verspreid over het land te verzamelen. En langzaam over snelwegen en provinciale wegen te rijden, onder meer naar Den Haag. De ANVB verwacht dan ook een extreem drukke ochtendspits morgenochtend.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 FM. Ho, ho, ho Dit is kerst met ZFM Met nu, nu. Peaceful Radio ...terug bij Peaceful Radio Show 1364. Tot Mosby, ik zeg het weer verkeerd, Mosby. O dat is zijn kerstsingle voor um, dit jaar. En volgende week gaan we een kerstuitzending maken. Twee uur lang kerstmuziek, new age, kerstmuziek... ...en allemaal kerstalbums die ik door de jaren heen... ...en het is al bijna meer dan twintig jaar, uh, verzameld heb... Um, binnen binnen heb gekregen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, en inmiddels zijn het er zoveel dat ik er makkelijk twee uur mee kan vullen. Dus uh, volgende week een speciale kerstuitzending. En dat is altijd fantastisch natuurlijk. Dat je op kerstavond een bijdrage mag leveren aan, uh, aan de radioprogramma's. Uh, op zo'n speciale avond, ja. Goed, um, ga lekker luisteren. Je kunt het allemaal terugvinden op peaceforradio.info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 We I'm guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Thank you. www.spiralingmusic.com that's spiraling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 -e die bravo, die, mausen, die